Van der Linden met het NOS-journaal. In het Portugese Albufera is zeker één doden gevallen door extreme windstoten. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens lokale media is de kustplaats waarschijnlijk getroffen door een tornado. Onder de slachtoffers zijn onder meer Portugezen, Spanjaarden en Britten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen ontvangen van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen. De politie heeft bij een 15-jarige jongen in Amsterdam een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. In de schuur van zijn ouderlijk huis, in een woonwijk in Amsterdam-Noord, lagen ruim 400 cobra's. De jongen is aangehouden, net als tien andere verdachten. Zij kwamen naar voren in een onderzoek naar bezit en handel in verboden vuurwerk. Ook bij de andere verdachten werd vuurwerk gevonden. Volgens de politie lagen de explosieven soms in slaapkamers... In het Gelderse Berg en Dal werden vanmiddag enkele woningen ontruimd... na de vondst van zwaar vuurwerk. Na de dood van een Duitse moeder en haar twee kinderen in Turkije... zijn er mogelijk nog twee toeristen ziek geworden door voedselvergiftiging. Volgens Turkse media gaat het om mensen uit Italië en Marokko... die in hetzelfde hotel verbleven... Of de Duitsers inderdaad omkwamen door voedselvergiftiging wordt nog onderzocht. De vader van het gezin ligt in het ziekenhuis. De moeder en kinderen zijn vanmiddag begraven in Turkije. Het gezin uit Hamburg heeft een Turkse achtergrond. Er zitten vier verdachten vast voor doodslag. Het zijn de verkopers van snoep en mosselen waar het gezin van had gegeten. Na de aardbeving van gisteren in Groningen is het aantal meldingen van schade opgelopen tot bijna 600. In 25 gevallen is er sprake van mogelijk acuut onveilige situaties. De beving was een van de zwaarste ooit in Groningen. Het weer het blijft voorlopig bewolkt, met vooral in het noorden een beetje regen. Morgen eerst wat regen, later opklaringen en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Ik lag in mijn bed en ik zag door het raam weer de regen. Druppels die vielen als tranen omlaag op ons laag. Het was om te huilen en ik kon er echt niet meer tegen. Dus stroomde ik van het strand waar de zon heel brandt. Ik zing als de zon schrijft, alleen als de zon schrijft. Regen daar heb ik voorlopig genoeg van gehad. En komt weer zo'n stortbeg, krijg ik een roodbeg. Langzaam maar zeker ben ik al die matigheidzaad. Ik zing als de zon schijnt, alleen als de zon schijnt. Van de dralen voel ik me een heel ander weg. Ik ga in het zuiden de zonnestrijd halen. Al een vakantie ga wil ik betalen voor een paar weken vol zon, dat is mijn bed ga in het zeilen, de zonenschijn halen Al een vakantie gaat ik betalen Voor een paar weken vol zon, daar is mijn bed die blijven heeft toch geen zin, dat heb ik wel bekeken Bekeken Ik krijg de zon niet te zien als ik nog langer wacht ik pak mijn koffer, mijn tent, een luchtbed plus deken. Yeah. Ik weet in het zuiden een plek waar de zon naar me laat. Ik zing als de zon schijnt. Alleen als de zon schijnt. Regen, daar heb ik voorlopig genoeg van gehad. En komt weer zo'n tot weg. Krijg ik een rood buik Langzaam maar zeker ben ik in dat en zat Ik zing als de zon schijnt Alleen als de zon schijnt Van boeda's voel ik me een ander mens Ik ga in het zuiden de zonneschijn halen Hou mijn vakantie, gaat wil ik betalen Voor een paar weken vol zon, dat is mijn best. Oh, Ik ga in het zuiden, de zon is Zou ik zien, als de zon schijnt aan nou vandaag, was hij er niet echt. Ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede uh, middag. Ja, het is nog steeds middag. Uh, ja, en uh, ik heet uh, Frit Heij. En ja, we zijn er tot uh, klokjes van uh, 7 uur. En ondanks uh, dat Sinterklaas is, uh, gaan we gewoon uh, iets met uh, Sinterklaas doen. Ja, Koele Piet. MUZIEK Er is maar één Sinterklaas, ja. De mega-koele Pieter van de Sint. Alles was rustig op het kasteel. Het leek of er niks mis kon gaan. Die hoge hoogte Piet buiten de poort. De staf van de Sint plots afstaan. Ja, nou, er is maar één echte Sinterklaas en dat was hij dan, piet. Wij gaan naar Danny Christian en uh, hij bedoelt Ik ben niet meer van jou. Entertainment for you, tot tot klok voor 7 uur. Mijn dan zegt hij. goedemiddag. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij een feit. En niemand...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 Ik ben Danny Christian en ik ben niet meer van jou. Wij gaan verder met Frans Bouwer. En hij heeft het over duizend mooie meiden. Ik weet niet waar ze zijn, maar hier niet. Ik heb jou gevonden, ik wil je niet meer kwijt. Mannen hebben honger, dat geldt niet voor mij. Ik hoef niet meer te jagen, ook al is er niet. Ik ben met jou tevreden, dat zeg ik keer op keer, er zijn. Ik jongens, die is zonde van de tijd Want de allermooiste, die is al bij mij Ze mogen het best weten, die ene dat ben jij Er zijn wel duizend mooie meiden, maar die wil ik niet Want ik heb jou, alleen maar jou De liefde maakt me steken blind, zodat ik hem niet zie Dat was hij dan. Duizend mooie meiden en dat allemaal van Frans Bouwen. Wij gaan uh, ja, nog een plaatje draaien en dan gaan we eventjes uh, bellen. En uh, dat doen we met uh, Glen. Dit is Roy Donders en ik ben een jongen van de handel. Ik ben een jongen van de straat en vrijheid, dat is mijn leven. Ik kom overal steeds ieder jaar En door mijn babbel hou ik mezelf in het leven Want ik verkoop wat jij maar zoekt Een mooi huispak of een spijkerbroek Geef mij een krultang en een mondenspeel Dan krijg je krullen die gaan weken Ik ben een jongen van de handel, met een hele vlotte babbel Ik zing en lach met iedereen Nee, je hoeft me niets te leren, ik heb nooit willen studeren Laat me maar gaan, verdien mijn me geld met mijn kleren Ik ben een jongen van de handel, met een hele vlotte babbel Ik zing en lach met iedereen nooit willen studeren laat maar gaan verdien mijn geld met mijn kleren Elke dag tot s'avonds laat ben ik mijn handel weer ergens aan het slijten Soms gaat het met moeite gepaard maar ach, dat kan jij me niet verwijten Want ik verkoop jij maar zoet Een mooi huisbak Of een spijkerbroek Neem op stelling, Alles voor je mee Maar je krijgt dan wel een bon Zonder beter wegen. Ik ben een jongen van de handel Met een hele vlotte babbel Ik zing en lach ha, Met iedereen Nee, je hoeft me niets te leren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 Een hele vlotte babbel Ik zing en lach Met iedereen Nee, je hoeft mij iets te leren Ik heb nooit willen studeren Laat me maar gaan Verdien mijn geld en mijn kleren. De Stijl is van het zuiden Roy Donders. en ik ben een jongen Van de handel En aan de telefoon Hebben wij Glenn, Glenn van Doorn Hallo, goedemiddag Dag Glen. Goedemiddag. Hallo. Ja, je zit lekker in de auto. Sta je langs de, langs de kant? Of? Nee, nee, nee. Ik, sta, ik ben aan het rijden. Oké. Ah, Oké. Okay. Ben ah, okay. Je bent zelf aan het rijden of uh, je hebt een chauffeur? Nee, nee, nee. Ik ben zelf aan het rijden. Ah, Oké. Okay. Dat, uh, dat scheelt het. Ja. <laughs> ja. We bellen jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Wie geeft? Ja, superleuk. Ja, ja. Wie geeft? Het is dus mijn, mijn allerlaatste nieuwe single. Ja. En dan ben ik denk ik wel benieuwd hoe ik daarop gekomen ben natuurlijk. Uh, Onder <laughs> <laughs> Nou, dat zou ik als eerste gaan vertellen. Um, wie geeft, is het waar dat hij leeft. Dat is een zin ja. die ik een paar jaar geleden had gehoord. En uh, die had ik opgeslagen met telefoon. En dat vond ik zo'n mooie betekenis. Als ik iets moois zet dan sla ik dat altijd op. En ik zat een klein jaar geleden weer, zat ik weer in de auto. En dan ben je altijd een beetje naar inspiratie op zoek. Naar nieuwe muziek. En in één keer... ...stond ik die zin in één keer zo uit? Ja. En ik dacht, nou, dit is het moment dat ik daar iets verder mee moet gaan doen. Dus toen heb ik uh, de studio gebeld. En ja, daar heb ik het idee naartoe gebracht. En daar zijn wij samen. Uh, hebben wij daar eigenlijk het cirkeltje rondgemaakt. voor de okay. plaats, om het zo te zeggen. Ja. En uh, ja, dat, ik moet heel erg zeggen dat het echt wel met een boodschap, natuurlijk, ook wel is. Hè, dat niet iedereen uh, heel veel op de centen moet gaan letten. En, meer op zich heen moet kijken, iemand een keer een klimlak moet geven... goedemorgen, goedemiddag, Dat het voor sommigen al voldoende is dat je al gezien wordt. Dus het is, wel, uh, ja, het is wel een klein beetje met een boodschap geschreven ook. Ja, nou ja ze zeggen altijd... Uh, wie geeft, die, uh, die krijgt dubbel terug. Nou, dan hoop ik dat ik uh, heel veel terug uh, ga krijgen. Ja. <lacht> <lacht> nou ja, maar goed, dat zeggen ze ook, hè. Ik bedoel, ja... Uh, yeah. uh, ze zeggen altijd, als je, als je heel veel liefde geeft aan, uh, aan de mensen... Dan, uh, ...dan krijg je dat dubbel en dwars terug. Dus ja, laten, laten we hopen dat het zo is. Ja, geef jij ook veel liefde weg dan? Ja, aan je naasten altijd natuurlijk. Kijk, Toch? gelukkig maar. Ja, ja dan eh, krijg je dat, dat moet als ik wel logisch hè? Ja, maar goed, weet je... Ja, kijk je de mensen om je heen, eh, natuurlijk. Ik bedoel, eh, familie, vrienden, kennissen, ja... Kijk, en als je dat een dubbel en twaalf terugkrijgt, dan ben je gelukkig mens, toch? Zo is dat. Ja. Dus uh, ja, het is, uh, het is wel een, uh, een wijze zin uh, die, uh, die je ooit hebt opgeslagen. Ja. ja en uh, in de... heb ik er uh, nog een paar meer van die zinnen opgeslagen, maar uh, we laten we eerst even genieten. Van, van, uh, uh, van deze, ja. Van deze, ja. ja. Hé, hey, uh, nou ja, deze, deze heb je nu. Uh, ben je al stiekem met wat anders bezig dan? Uh, ja, we hebben sowieso al één plaat uh, klaar liggen. En uh, ik ben vorige week ook al in de studio geweest om een uh, tweede demo te maken. Dus er komt volgend jaar uh, best wel wat aan. Okay. Je gaat toch veel van, uh, van me horen. Dus, nou ja, ja. Dat, is, dat is wel de bedoeling toch? Ja, dat sowieso. Het zijn weer wat floppere dansplaten ook. dus uh, ik ben er heel, heel enthousiast over. Ja, ik, ik ben blij dat je er zo enthousiast over bent. Ja. <laughs> hey, want het zou, uh, het zou een zonde zijn als dat niet zo was. Nee, dat is waar. Hey, maar uh, ja, staan, staan er staan ook nog een leuke, leuke dingen op, uh, op de planning in de agenda. Uh, komende ja, kerst en dergelijke periodes. Ja, ik heb, ik heb een heleboel leuke optredens. Maar één van mijn... Optredens, daar ben ik nu naar Onderweg. Ja. En dat is echt een uh, hazesavond. Okay. Een hazesavond waar alleen maar Hazes Senior wordt bezongen. En ik heb daar ook het eer om naar, uh, van, zijn, uh, van zijn lied te mogen zingen. Ja, dit, dit, dit is echt waar ik uh, voor leef. Weet je, de hazes is natuurlijk uh, de basis, zeggen ze wel. Ja. Maar uh, ja, hier kijk ik nu het meest naar uit. En Ook dadelijk met de kerst komen er hele leuke optredens. We hebben nog uh, eentje in Sonnenbreugel met een winterfestival... Okay. Uh, ja, er is heel veel te vinden op mijn socials waar ik allemaal sta. En waar kunnen ze die vinden allemaal? Nou, dat is de makkelijkste via Instagram, Facebook of TikTok. En via www.glenvandoren.nl vind je ook alle ins en outs. Ah, oké. Okay. Top. Hey, dan wens ik jou uh, heel veel plezier vanavond. En dat gaan wel lukken, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, ja. Dankjewel dat ik in de uitzending even mocht zijn hoor. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, uh, we wachten natuurlijk af uh, op de, ja, de volgende single. Gelukkig. Maar laten we eerst even niet van deze, denk ik. Hè? <laughs> is goed. Hé, hey, als jij deze aankondigt, dan uh, gaan wij hem draaien. Super. Lieve luisteraars, dit is mijn allernieuwste single, Wie geeft... Hé, hey Glenn, ik zou zeggen: dankjewel en een goed weekend en uh, tot de volgende. Dankjewel, je ook een goed weekend. Hé, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Een hand op je schouder, een glimlach misschien. zijn die kleine gebaren die het verschil laten zien. Wie geeft, is het waar hij Niet wat je bezit, maar wat jij dat nummer Wie geeft, en dat allemaal door Glenn van Doorn. En wij gaan verder met Lange Frans en Thee Lau. En zing een liedje voor me, Frans. Entertainer voor jou, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. goedemiddag. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap.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 Luister naar Entertainment for You.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 een beter plan Ik pak je hand en vraag jou met mij De sterren van de hemel te dansen En misschien daarna Ik heel vertrouwd, voel me vrij als ik bij je ben Ik geef me bloot en vraag jou vanavond De dromen van een lang leven samen En misschien daarna nog veel meer Dat was die dan, Jantje Smit. Oftewel Jan Smit. Jij en ik en Ejo, Ejo. En we gaan eventjes terug in de tijd naar de nederpop. En dat doen we met Toontje Lager. En hij heeft stiekem gedanst. Doe ik iedere dag hoor. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.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 Gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond Stiekem Een toontje lager en had hadden het over stiekem gedanst. Wij gaan naar Utrecht, naar Frankrijk in ...Entertainment for you. ...en hebben het over hemelse liefde. Eenzaam loop ik op straat, want ik Mis je. Mis je. En ik kan maar niet begrijpen waarom jij zo plotseling van me heen moest gaan Houd God toch in mijn hoofd en breek mijn hartboom binnen Want vanaf de dag dat jij mij verliet, ben ik in een gebroken man. Maar waar jij op bent, zal jou ooit weer vinden Duren lang En de tijd kruipt sinds jij weg bent En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn Ben ik al de leegte en de stilte hier in ons huis Verraden niet dat je weg bent Want vanaf de dag dat jij mij verliet Voelt het niet meer aan de tuin Zal je al een Mijn lieve, en ik voel steeds jouw armen, stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist, had ik moest mij moest ontgliepen. Het leek zo lang geleden dat de zon uitbundig voor ons scheen Frankrijk en van host en dat allemaal ja met hemelse liefde meer muziek. Meer variatie met entertainment for you. Lekkere gauw houden en dat allemaal van uh, de formatie. Abba, The Winner Takes It All. Hier bij CFM.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 It makes sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong then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 Hold me.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 Het zijn toch de lekkerste platen hier. Nou, eh. Zo vlak eh, voor de feestdagen, natuurlijk. Alba, de winner takes it all. En het is tot de klokjes van uh, 7 uur. Dan blijf ik bij u. En aan de telefoon hebben wij niemand minder als Bart Muller. Bart, hey een hele goede avond. avond. Ja, ja, nou ja, het is, het, het is eigenlijk nog een klein beetje middag. hè. Ja, maar het voelt, voelt een beetje... Uh, het voelt als avond. En, ja, voelt het voelt ja. als avond. Ja, ja, voor mij ook hoor. Hé, hey, uh, ja, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, Italiaanse uh, Amore. Bellet jou? Yes, ja. ja. Ik, ja. Uh, mijn eerste single die uh, uit is gekomen, klopt. Ja, en uh, hoe komt het zo? Nou, ik heb uh, zoals wel bekend meegedaan aan B&B uh, voor Liefde deze zomer. Ja. en. Uh, ik dacht de liefde gevonden te hebben, wat achteraf toch niet is verbleken... ...maar inmiddels had ik dat liedje voor Evelien geschreven... ...en dacht ik van ja, wat ga ik doen? Ja. Uh, gooi ik hem in de vuilnisbak of breng ik hem uit? Nou, het laatste heb ik gedaan, dus... Uh, ja, en, en zij wij dat ook, of? Zeker, zeker, zeker. Ze heeft me ook heel veel succes met het nummer gewenst. En uh, ja, weet je, het liefst had ik hem natuurlijk gewoon voor haar uh, live kunnen zingen en gedaan... Ja. ...maar ja, ja nou ik ja... Uiteindelijk, uh, ja, is het dat dan eigenlijk toch? Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. ja. En de boodschap erachter is hetzelfde. En, uh, dit geldt, uh, het nummer geldt natuurlijk voor heel veel mensen... die uh, smoor verliefd zijn geworden op iemand... Ja. en uh, die liefde betuigen, dan uh, ja, zet je dit nummer op. Dus, ja, uh, uh. En, en dus, dus, dus ja, dat, dat is eigenlijk het hele verhaal achter, achter dit nummer? Ja, en uh, de tito is natuurlijk omdat zij in Italië woont... Amore. Ja. en uh, ja... Heel voor de hand liggend, maar ja, het is wel uh, oprecht gemeend was het toen dus. Ja, en is dat uh, mislukt omdat het uh, de, de afstand of? Uh... Nee, we hebben drie maanden een relatie gehad en toen is toch gebleken dat we ja, een beetje anders in de wedstrijd zaten. En uh, toch een beetje anders over dingen denken. En, ja, toch, uh, toen hebben we samen besloten van oké, okay, we zijn niet de match die we dachten te zijn. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Oké, okay. ja, ja, nou ja, ik bedoel... ...ja, je kan nooit hetzelfde denken... ...zeg ik altijd. Weet je, eh, kijk dat je bepaalde vlakken... ...dat je elkaar daar vindt. Eh, dat, dat, dat snap ik. Ja. Maar ja, eh, het kan nooit allemaal hetzelfde zijn. Snap je? Nee, nee, nee. En op het moment dat je verliefd bent... ...dan... Uh... Heb je een roze bril op en dan is alles ja. mooi, leuk, lief en aardig. En op het moment dat de tijd wat verder gaat, leer je elkaar steeds beter en beter kennen. En dan, dan blijkt of het een net is of niet. Ja, ja inderdaad, het is eigenlijk een soort van overleven. Kijk, en als je het overleeft, dan, uh, dan zit het goed. <laughs> ja. Ja. ja, toch? <laughs> ja, ik weet niet of jij een partner hebt, maar ik zou het woord overleven, zou ik er niet bij zeggen dan. <laughs> Nee, maar goed, euh, als je, als je, ze zeggen altijd euh, euh, met vakanties en zo, als je elkaar net kent, als je vakanties euh, en als je dat ja. overleeft, dan... Euh, ultieme test, Ja, ultieme ja, ja, ja. Test. ja. Nee, maar goed, euh, ja, leg, leg, leg er nog wel wat op de plank, zeg maar, euh, waar je toch nog aan gaat werken, zeg maar. Want dit is je eerste single, maar... Ben je al stiekem ja, ja, voor, met iets uh, bezig vooruitzicht? Ja. Nee, voor optredens heb je natuurlijk een setlist nodig, dus uh, zingen een half uur. Dus ik ben nu de afgelopen paar weken bezig geweest met uh, alle nummers in uh, studeren en leren. En uh, ja. Uh, ja, podiumervaring met de kop doen en uh, gaandeweg uh, ja, is er wel sprake van een vervolgnummer verwacht ik. Maar ja. dat zit nog in de pen. Het is, het is nog niet uit de pen gekomen, laat ik het zo zeggen. Nee, ja, oké, okay. dus je bent eerst nog eigenlijk een beetje aan het aftasten. Ja, even podiumervaring ja. doen en ja. uh, kijken hoe dit liedje valt. hij is nu... 100.000 keer gestreamd in uh, bijna acht weken. Dus ja, dat is fantastisch. Ja, dat is goed. Dat kan, uh, ja. ja. Nee, dat is prima. Hey, um, nou ja, dan, uh, dan hopen wij dat, uh, dat we je meer gaan horen natuurlijk. Ja, ja, ja dat gaat zeker goed. Met heel veel uh, leuke nummers. En uh, uh, is, is er al een, een site of social media waar ze je, je kunnen volgen, vinden, agenda? Ja, ik heb uh, de site... Ik geloof 422 mensen die Bart Muller heten, dus <laughs> Bart Muller in Nederland. Dus uh, ik heb de keuze gemaakt om Bart Muller official uh, aan te houden, dat je makkelijk vindbaar bent op uh, Instagram, op ja. Facebook ja. en op TikTok. Dus, uh, en op YouTube heb ik uh, nog een kanaaltje, maar ja, op Instagram post ik het meeste van wat ik doe. Ja, ja dat is uh, inderdaad uh, ja, lastig als je, als je inderdaad zoveel uh, Bart Mullers hebt. Ja... ja. <laughs> En het zijn hele kleine fotootjes, dus dan denk je de goede aan te klikken en dan zit je in één keer bij Bart Muller uit Friesland. Uh, ja, ja, de, de <laughs> ja. Nou, maar goed, ze dus, dus, moeten maar gewoon eventjes uh, kijken naar de, naar de ja. Muller official, ja, daar ja. vind je mij. Ja, ja en dan, uh, dan is het, uh, heb je dat heb je grijze baartje nog en alles? Dus... Ik ben helemaal herkenbaar, ja. Ah, oh, oké, okay. nou nou ja. Dat daar niks aan veranderd, veranderd is. Ik heb geen, geen Turks gebit genomen. Ik ben nog helemaal hetzelfde. Oké. Okay. <laughs> Dat kunnen ze hier makkelijker vinden. Ja, precies. Herkenbaar, ja. Hey, um, ja Bart, ik zou zeggen... kondig hem aan. Uh, gaan wij hem draaien. Helemaal leuk. Lieve luisteraars, hier is mijn single Amore Bella Ciao. Hey Bart, dankjewel en een heel goed weekend. Ja, en tot de volgende je keer, hè. He? Oké. Okay, hey, dankjewel. Avond. hoi. Hoi. was hier dan Bart Muller en uh, ja, amore, bella, ciao. Ja, een mooie woorden, ja, ja inderdaad. Hé, hey, um, als je hem, hem wil bezoeken, dan uh, op de social media natuurlijk, uh, Bart Muller, official, uh, moet je dan uh, indrukken natuurlijk. En, uh, ja, dan uh, kom je op zijn uh, social media. Wij gaan nog één plaatje draaien en uh, na het nieuws van zes uur, ik zou zeggen, tot zo in twee uur... Ruis Meuners, en perspoor.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 Kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één. Kreeg er kreeg En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij en s'nachts.